Met het NOS -journaal. De benzinemarkt werkte naar behoren. Blijkt het Hagen van Economische Zaken heeft laten uitvoeren. De Tweede Kamer had ons een onderzoek gevraagd... omdat het vermoeden bestond dat de benzineprijs langzamer daalde... dan de olieprijs en de dollarkoers. Volgens de onderzoekers klopt dat niet. De prijs aan de pomp wegen wel degelijk met de olieprijs en de dollarkoers mee.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 Rusland weigert de Nederlandse oud-correspondent Alexander Munninghoff als waarnemer bij de komende parlementsverkiezingen. Nederland heeft de Russen voor volgende maand vier verkiezingswaarnemers aangeboden, maar Moskou maakt bezwaar tegen Munninghoff. De oud-correspondent heeft zich in het verleden kritisch over het democratisch gehalte van Rusland uitgelaten. In de jaren 80 stond Munninghoff op een zwarte lijst, maar sinds 1993 is hij zes keer als waarnemer bij verkiezingen aanwezig geweest. De ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten wetten dat de kiescommissie autonoom is en dat ze een eigen afweging heeft gemaakt. De beurzen in Europa laten zich vanochtend leiden door het voornemen van de Griekse premier Papandreou om een referendum te houden over het nieuwe steunpakket van de EU. De AEX opende ruim 2% lager. In Parijs, Frankfurt en Londen was ongeveer hetzelfde te zien. Gisteren sloot de AEX al 1,8% lager. Het Griekse referendum heeft ook tot geërgerde reacties geleid in Europa. Zo zei de Franse president Sarkozy dat hij geschokt is en hij noemt het Griekse plan irrationeel. Wesley Sneijder is de enige Nederlandse voetballer die nog kans maakt op de Gouden Bal. De FIFA prijs voor de beste voetballer van het jaar. Sneijder staat op een lijst met 23 namen. Op een eerdere lijst met 50 namen stonden ook Robin van Persie en Raffo van der Vaart en Arjen Robben. Maar zij zijn afgevallen. Grote favoriet is Lionel Missy. Het weer is vrij zonnig met de loop van de dag meer bewolking en tegen de avond wat regen. Het wordt een graad op 15. Dit was het. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij knopend Raasdorp 4 kilometer. A13 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knopend Kleinpolderplein en Delft Zuid 8. Dat komt door een ongeluk. De afrit Delft Zuid is dicht. De andere kant op staat file tussen knopend Prins Klausplein en Delft Zuid 6 kilometer. Ook daar is de afrit dicht door een ongeluk. Omrijden kan het beste via Gouda. Op de A20 loopt het vast door het ongeluk op de A13. Vanuit Gouda staat voor knopend Kleinpolderplein 4 kilometer.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 Not the weekend caught us up With fits across the floor It's got it dollar to your dress Cause it's through your door Ooh. Yeah, Why did you got it on? It's the last time I sit by Saving face with all your friends Cause it's one thing to remember And another thing to leave Ooh, ooh, ooh, ooh, why did you got it on? Ooh, ooh, ooh, ooh, why did you wanted it all? you got it all? Of Hungary and Scattered Diamonds. Zo, en welkom bij het laatste uur van Zondag in Kimmerland. Het is, ehm. Uh... 7 over 4, goedemiddag. En we gaan even kijken naar uh, de training topics. Dat zijn de belangrijkste dingen waar uh, de mensen uh, die twitteren over praten. En we gaan beginnen met een top 8. Op nummer 8 staat 3FM. Nou weet ik waarom dat is. Omdat extra weekend, dat is een uh, programma op vrijdagavond. Gerard Ekdom en Michiel Veenstra bestonden 5, uh, 5 jaar. En uh, zend het uh, zonde, moet ik eigenlijk zeggen, 12 uur uit. En die is ook op tv te zien. Was erg edelig leuk. En uh, dan gaan we meteen door met nummer 7. Heeft er ook mee te maken. Dat is hashtag EW5. Dat wil dus zeggen zeg, extra weekend 5. Op 6. Ik hou van Holland. Hashtag ik hou van Holland. IHVH. Populairste programma op de zaterdagavond. Dan hebben we op 5. Rode Ajax. Hashtag RODAJA. Gisteren gespeeld. Eindsuitslag was 0-4 voor de Amsterdammers. Dan hadden we op 4. Leuke wedstrijd trouwens. 2 PSV. Hashtag 2. PSV. Ook leuke wedstrijd, ja, dus... Aan de slag werd er 2-2. Uh, en dan gaan we naar de top 3. Ja, En hoe kan het ook anders? Op 3 um, hashtag CDA. Op 2 hashtag Mauro. En op 1 hashtag CDA congress. Hoe kijk jij ernaar tegenaan? Dat, dat pro, Mauro-proces. Ik uh, volg het niet helemaal. Uh. Jij volgt het niet? Je weet ook niet wat het inhoudt? Nou ja, eigenlijk niet. Nee, het nou, het is zeg maar zo, een jongetje. Dus nu, uh, die wordt nu 18e jongen, moet ik eigenlijk zeggen. Is Mauro. En hij komt uit. Uh, Um, Angola of iets dergelijks. Zo'n land. En hij wordt naar, um, Omdat hij 18 is, moet hij nu het land uit. Hij is als asielzoeker is hierheen gekomen. Maar nu is het dus. Hij is helemaal geïntegreerd in de Nederland. Hij kan Nederlands, spreekt hij goed. Hij, hij woont gewoon bij een familie thuis. Hij doet, hij doet schoolopleiding. En opeens wordt hij nu het land uitgezet. Oké, okay, heel raar. Aan de ene kant uh, zijn dat gewoon de regels. Omdat dat zo, zo hoort. En dat zegt het CDA ook. Gert Leers moet dat dus uh, regelen. En... Um, die zegt, ja, we moeten ons aan de regels houden. Maar aan de andere kant is het wel, jongen, nu je bijna al zijn hele leven in, hele leeftijd, hele leven in Nederland woont. Ja. En dus, wat moet hij daar in het buitenland? Wat moet hij in Angola? Hij kent de taal niet. Hij, um, hij heeft hier alles. Hij heeft hier gewoon alles. Zijn hele leven is gewoon in Nederland. Ja. En daar zijn nu dus um, ja, belangrijke vergaderingen voor. En... Um, ja, het CDA doet het niet erg heel erg goed Want ze zijn nu zelfs gezakt naar elf zetels ja. En dat is dus het verhaal Mauwe hè? Volgens mij wordt dinsdag wordt er uitspraak gedaan okay, hey, nou, dat... um, Dit waren de training topics van uh, vandaag En uh, even eigenlijk dit weekend Zometeen gaan we het hebben over de evenementen Hier in Zandvoort en omgeving Met Roy Hij is zometeen hier uh, Volgens mij live in de studio Hij kwam langs nou, dat is Ook muziek van uh, Billy Joel onderleg, uh, onderweg D, Maar nu is het Mojo and Lady hear me tonight.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 liedje, Billy Joel En Honesty Twee tussenstanden in de Eredivisie Half drie begonnen NEC Utrecht de Tussenstand is daar 3-0 En de tussenstand in Groningen bij FC Groningen Feyenoord tussenstand is daar 6-0 Laat is dit zeg Het is een uh, nog niet zo heel uh, oude zanger Volgens mij is hij in de twintig ergens Een heel goed nummer Hij heeft ook een uh, nieuw album uitgebracht Ik heb het over Meyer Hardtone Het is een beetje soul-achtig En uh, zijn nieuw album heet How Do You Do It It. En uh, hij is een grote fan uh, van soulmuziek En dat is zeker te horen op dit album. En uh, check zijn clip even op uh, YouTube.nl. Dan hoor je dit liedje. Maar de clip ziet er heel anders uit. Ben je benieuwd? Check hem op uh, YouTube.nl. zo meteen Roy van Buringen met de evenementenkalender van uh, de evenementen van hier in Zandvoort. En omgeving naar Band Saunders Dit is Dry Your Eyes. En dry your eyes. En ik was uh, afgelopen uh, donderdag nog bij Band Sounders in het patronaat. En een vriend van mij uh, had kaartjes gewonnen via Twitter en heeft mij uitgenodigd. En ik vond het wel heel erg leuk. Um, voor het programma stond Lenny Keillard, ook nog van The Voice. En um, ik vond het heel goed ook. Ik vond dat hij wel redelijk goed zong en het, was, het zag er heel goed uit. Nou heb ik uh, hier de ha het Haarlems Dagblad voor mij. En daar zijn ze toch wat minder uh, enthousiast over voor Saunders. Want uh, er staat onder andere, en John de Mol heeft ons weer voorgelogen, het land stond op zijn kop toen Ben Saunders afgelopen winter de Voice of Holland won. Nederland, Nederland leek in eerste instantie te klein voor dit fenomeen. Maar nu nog, een jaar later, is het patronaat al te groot voor hem. En er staat dus onder andere in dat het, gewoon, dat het niet goed gezongen was. En dat hij uh, heel veel koffers zong. Dat was helemaal niet waar. Hij zong maar drie koffers. Uh, <laughs> Voor de rest zong hij alleen zijn eigen muziek. Dat vind ik al gelul. En um, als laatste uh, stond hier. Uh, maar laat het wel duidelijk zijn dat hij, ver, uh, dat hij lucht verkoopt. Lucht met een beperkte houd houdbaarheidsdatum. Verse lucht wordt momenteel gebakken in de nieuwe editie The Voice. Waarna Ben Saunus gewoon weer fulltime dolfijntjes op billen gaat tekenen in zijn tattoo shop in Hoorn. <laughs> dat staat gewoon in het Arnhem Dagblad. Nee, ik vond het gewoon heel erg leuk, maar hun denken er anders over. Hé, door wie is het geschreven? Is oh, de gaan erbij? we even kijken. Uh, ehm... Yeah. Remco van der Kruis. Nou, meneer van der Kruis. Een beetje onze. Ja. Eh <middels> dikke kruis. <laughs> In de studio aangekomen. Je hoorde hem eventjes. roeien van Buringen. En we gaan de evenementen doornemen. En we beginnen met, Roy? We beginnen met de nationale 50-plusdag. Gezellig. Gezellig. Al die oude mensen hier in Zandvoort die uh, weer een uitje krijgen van de gemeente ja. en de VVP Zandvoort. Dat, uh, dat staat natuurlijk uh, volop. Het is trouwens de tweede nationale 50 plus dag in Zandvoort. AC? Er wordt, uh, worden echt heel veel leuke dingen georganiseerd in Zandvoort. Speciaal voor alle 50-plussers. Zo, um, zo kan je... Zo kan je, zo kan je, zo kan je, zo kan je. Heel veel uh, leuke evenementen meemaken. Waaronder. Uh... Ja, ik dacht dat het erbij stond, maar uh, dan staat er niet bij. Dat nou ja, is genoeg te doen, nee, ik zie hier. al uh, gratis koffie met appelgebak. Nou, dat is al heel erg leuk. Daar doen we het voor. En, en je kan natuurlijk uh, net als vorig jaar een promotietasje krijgen. Met allerlei leuke bonnen erin, allerlei leuke verzorgd dingetjes. En ga zo maar door. Dat is in ieder geval de Nationale 50 Plus-dag in Zandvoort. En dat vindt plaats op, uh, op 5 november. En. En. je uh, kan je aanmelden via www.zandvoort.nl. Oké. Okay. Dus. Nou, dan gaan we naar de volgende. Ja. De, Met ook een uh, beetje mee te maken. Ja, zeker. Ook met oudere mensen, nee. Maar het heeft ermee te maken dat er een rondleiding gaat plaatsvinden door de geschiedenis van Zandvoort. En uh, deelname is 2,25 euro. En uh, dat wordt georganiseerd door het Museum Zandvoort. En uh, dat is ook op 5 november, natuurlijk tijdens de 5 Plusdag. En het begint om half 2. Dus is 5 november half 2 bij het Museum van Zandvoort. En dan kan je ook aanmelden kan via www.zandvoortmuseum.nl ja. okay. Dit is ook voor ouderen onder ons. <laughs> het is de oude, uh, de oude agenda grappig <laughs> Lijkt er wel op, hè? Ja, ja. maar dit is uh, Cinema Nostalgie. Op uh, 1 november gaat uh, het weer plaatsvinden in, uh, in de gemeente Zandvoort natuurlijk. Bij uh, Circus Zandvoort. En, en dat is uh, op uh, 1 november. En uh, de intree is... Uh, 7,50 euro wordt georganiseerd door Stichting Pluspunt. En uh, iedereen is van harte, is van harte welkom uh, om 1 uh, om uur smiddags in de Zandvoort. Oké. Okay. Ja, Zandvoort cultuurarrangement. Wat het precies inhoudt, weet ik niet, maar het ziet ernaar uit dat je dan een bezoekje mag brengen aan het uh, En een bezoek mag brengen aan uh, het Museum en koffie en thee en fris met verse gebak kan krijgen. En dat uh, vindt uh, plaats op 2 november vanaf half 11. Op 2 november dus vanaf half 11 tot 12 uur. En het wordt georganiseerd door de VVV Zandvoort. Dat was het? Of uh, heb je nog een paar? 11 november is Talent of the Voice in XL georganiseerd door Music to All. En uh, willen mensen daar nog zich voor aanmelden? Dat kan via wwwmusic natuurlijk.nl. Daar kunnen talenten zich opgeven. Of kom 11 november gewoon kijken bij Grand Café XL aan het, uh, raadhuis, nee, aan het Kerkplein. Oké. Okay. Nou Roy bedank je wel voor ja. deze week Alsjeblieft veel, Een beetje oudere agenda was dat vandaag Ja maar die merkt ook dat het uh, winter aan het worden is En dat er wel minder uh, dingetjes uh, worden georganiseerd Door allerlei organisaties Ja en uh, Ik krijg misschien nog wel een klein uh, puntje Even de muis erbij pakken uh, Want ik zag hem al uh, staan uh, Heel veel mensen vragen aan mij Roy wanneer is de intocht van Sinterklaas In Zandvoort Nou dan kan ik u vertellen Dat is 13 november Dan komt de oude baas weer aan. In, uh, ja, op het strand natuurlijk, bij de Rotonde. En um, dat was hartstikke leuk. Oké, okay, 13 november. De, ja, nu. door het hele dorp. En uh, daarna is er daar natuurlijk ook in, het kor, in de voor allemaal spelletjes doen waar de kaarten mee te koop zijn bij Bruna. Dus uw uh, okay. kinderen erheen. 13 november komt Sinterklaas aan in Zandvoort. Nou, dankjewel voor deze week en Alsjeblieft. volgende week weer een nieuwe kalenderagenda. Yes. Same, so don't even bother asking if you love me. voor het volgende. Dit liedje hoorde ik um, vorige week. Het is het nieuwe single van Sven Hammond Soul samen met Ivan Porotti. En het staat alleen nog maar op YouTube. Voor de rest heb ik het nog nergens gevonden. Het liedje Het Oh Woman. Het is ook maar 25 keer bekeken. Maar wat een goed plaatje is het. De nieuwe Swen Hammond Soul en Oh Woman. Zo meteen gaan we verschillende mensen opbellen en vragen wat ze nou vinden van de wintertijd. Wat ze nou vinden dat die klokken een uur terug moeten. Vinden ze het lekker vinden ze het fijn? Je hoort het zo meteen. It's time to read the final woman's work where there's love. You don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl. He's big hairy, the weight of the world at least I. know just where we are, and that's why a woman's not afraid to cry. Not to cry, and again we're not scared to fight. Never scared to do our try. No fear. With the Sabrina Stark en een woman's gonna try. We gaan verder met het volgende. We gaan daar mensen zometeen opbellen met de vraag. wat ze nou van de wintertijd vinden. Vinden ze het vervelend? Of vinden ze het gewoon lekker? Je kan het vervelend vinden omdat je bijvoorbeeld moet werken. Maar je kan het ook wel lekker vinden omdat je misschien langer, een uurtje langer kan uitgaan. of misschien wel um, een uurtje langer kan slapen. We gaan eerst bellen met Aldo. We gaan eerst ergens toebellen. Ik, uh, ik heb allemaal nummers opgeschreven. Even een leuk muziekje dan. Goedendag weer. Goedendag mevrouw met uh, Aldo van uh, Radio Zandvoort. Ik wil vragen wat vindt u van de wintertijd? Oh, uh, wilt u me even niet lastig vallen? Oké. Okay. Tot ziens. Dag. Hm, dan niet. Jij moet altijd die vraagjes lastig vallen. <laughs> Het is ongelooflijk gaan we anderen proberen. Nu maar buitengebruik, dat vind ik een beetje jammer. Ja. Wat vind jij daar eigenlijk van Rudy, nu in de tijd? Ik ga lekker langer slapen, ik ja, vind prima. <laughs> ja toch? Maar het uh, Den Bosch, gaan we nu bellen. Hallo, dit is de voicemail van Remco en Marieke. Remco en Marieke. Nou, je hebt weer goed geproduceerd, allemaal. wel. Sure, sure. nog eentje. Die gaat naar... Uh, Kos kostbare zendtijd. <tijd>. Het, Wat lijkt, zei, ja, het lijkt uh, ja, live voor jou wel. Die willen ook altijd in, ze krijgen en, nooit en ook op nooit op. op. Nou, volgende. Eerst gedoe. Twan. Goed Goedendag mevrouw, met uh, Aldo van uh, Radio Zandvoort. Een mijn herhaal, als je ik weet met wie ik spreek. <laughs> Mev mevrouw. Ja, immer. Ja, wij wachten. Wij hebben alle tijd. wel Ja, kunnen wij? Ja. Wij zijn van de radio en ja. wij zijn bezig met een onderzoekje. Wij hebben elke week in ons programma hebben wij een vraag centraal staan. En deze week is het de vraag: wat vindt u van de wintertijd? Van de, van de wintertijd. Ja, vindt u het fijne wintertijd of vindt u het vervelend? Zo. Antwoord met zelfs op wat voor manier om te doen als ik dat gevoel Dan Dan wordt het toch niet anders van. Wij moeten iedere dag nemen zoals Ja. Ja, toch? Daar heeft u gelijk, helemaal gelijk in. Ja. En heeft u er van gebruik gemaakt? Lekker een uurtje extra, extra geslapen? Wanneer? Vannacht. Vannacht? Ja. Vanaf, vanaf, vanaf, vanaf. ja. Ja, helemaal goed. Nou, mevrouw Meijer, dank u wel. Ja. En een hele fijne avond verder. Ja. Oké, okay, dag. Me. Nou, Wat moet je doen. Mevrouw Meijer. Ja, als jij er nog een wil doen, geen enkel probleem. Mevrouw Meijer vond het, uh, vond het niet erg. Het wordt donker en het is weer licht, zei ze volgens mij. Ja, ik wens het wel. dergelijks. Ik vond er eigenlijk niks van. Maar ja, je moet vriendelijk blijven voor de mensen. Volgende. Nog eentje uit Inschede. Wolfing Smid. Wolfing Smit. Ja, -Smit. Ja. Goedemiddag mevrouw. Wij zijn van de radio en we hebben in ons programma elke week een vraag centraal staan. Ja. En onze vraag van vandaag is, wat vindt u van de wintertijd? Ach, eerlijk moet ik zeggen, het maakt mij niks uit. Het, het maakt u niks uit? Nee. M Hef m mijn lichaam, die laat er gewoon toe. Oh. Dus u heeft, heeft u wel gebruik gemaakt van dat extra uurtje slaap? Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Dat was lekker, hè? Ja. Ja, ja. Nou, oké, okay, duidelijk. Goed zo. Oké, okay, dan. Dag. Nou wat wil je? Nog eentje? Zullen we maar doen? Altijd leuk toch? Ja, laatste dan. Bart Smits, nou, dat is niet de goede, denk ik. ik je steken, zullen die maar bellen? Ik vind je wel leuk afgenaam? Ja, tuurlijk, geen probleem. Oh. Ik krijg een beetje apen Ja, lekker toch? Bij de uh... Maar daar kan ik alleen geen muziekje erin. Nou, doe jij het woord zou ik zeggen. Zo, goedemorgen. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo u spreekt met uh, Rudy en met Aldo van de Radio. Van de radio? Ja, van de One and Only Radio Zandvoort, CFM. En wij hebben in ons programma elke week één vraag centraal staan. En deze week is het de vraag: wat vindt u van de wintertijd? Oh, goed. Hoor. Ja, vindt u het goed? Ja. Oké. Okay. En waarom vindt u het goed? Heeft u een extra, eh, extra uurtje geslapen? Nee, het u ziet het niet. Nee. Oké. Okay. Nou ja, nou, ik Mevrouw, dank u wel. Ja. En fijne avond verder. God, God, ik zie het niet. Ik zie het, Hoe het niet. Hoe kan het nou? Je kan de wintertijd nog niet zien. Echt. Uh, nog eentje doen? Nee, ik ben, er wel, ik ben er wel helemaal klaar eentje mee. Eentje nog? Eentje? Nee, ik ben er klaar oh mee. Okay. Ik denk dat het ook wel duidelijk was. Veel mensen vinden, vinden het niet erg en, en vinden het wel prima de wintertijd. Top, ik moet zeggen, dat uurtje slaap, ik vind het eerlijk. De patiënten kloppen toch niet dan, hè? Nee. In maart 2012 gaat de uur, in het, uh, een, uh, uur weer een stuk vooruit. Hier is Robbie Williams en Bodies. Kijk. Yeah,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 And then Jesus really tried for me UK and entropy I feel like it's me Wanna feed up the energy Love living like a deity Wanna day, one day And y'all oh, Jesus really died for me I guess Jesus really tried for me Why is it the tree? Why is making chemistry?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 It's gonna be en Buddies. En zo eindigen we deze zondag in Kenland. Voor deze zondag 30 oktober 2011. Aldo moraal, dankjewel. We willen jou ook heel erg bedankt. We willen Check de Blauw bedanken vanwege het verslag. En we willen Roy van Buring bedanken vanwege de evenementen. Volgende week zijn we er weer. Ja, met natuurlijk veel meer informatie. Maar ik wil nu eindigen met een plaat. En ik uh, zag dit nummer vorige week bij het programma van Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis. Hele nacht door, de nacht van de popmuziek. En ik moet zeggen, het is echt een topprogramma als muziekliefhebber. En dit liedje kwam langs. Jill Scott Heron en Brian Jackson, de Bado. Heel fijne werkweek, tot volgende week! <laughs> oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro... We'll be right